Toen we Klaas Bavo, de onwaarschijnlijke held van deze saga, vorige week cliffhangergewijs achterlieten, was hij net het Rotterdamse bordeel binnengeslopen, in het spoor van de sinistere priester Damnasius. Zoals te verwachten was, duurde het niet lang eer hij overmeesteres werd. Au, moet moeten die boeien nu echt zo strak zitten? Niet zagen, Peet. Vertel liever een keer wat jij hier te zoeken hebt. Ik, uh, ik ben mijn hondje kwijt. Heb je hem toevallig niet gezien? Zo'n kleine witte foksteiger. Hij luistert naar de naamboeien. Hij ligt, hij was onze klant aan het bespioneren. Ze was daar straks een top en ze heeft hem de hele tijd achter Damnatius zien aanhinkelen. Is dat waar, Ela? Dat zijn uw zaken toch niet, manneke? Wat de mensen in hun vrije tijd doen, iedereen verdient al eens een plezierke. Als alle pastoors zouden zijn gelijk dan Damnatius. De wereld zal van geluk mogen spreken. Tuurlijk, tuurlijk. Uh, mag ik nu gewoon niet weg? Ik zal het nooit meer doen. Ik beloof het. Hmm. alleen dan. Hola, Tamara. Kijk eens wat ik in zijn portefeuille vind. Een perskaart? Gij vuile paparazzo. Blijf jij maar een eindje hier in de kelder? Stuk krapul. Dat gaat de eigenaar niet zo leuk vinden, denk ik, ze, Tamara. En moet daar ook niet per se van weten, hè, Kelly? Kom, we hebben al genoeg tijd verscheten. Dus je het Happy Hour. Ah, je bedoelt de gangbang. Ja, de gangbang. Ach. Dezelfde tijd in het kabinet van dokter Caligar. Maar blijf nou toch eens stil liggen, verdorie, stil. Ziezo, en als die verkoudheid volgende week nog niet over is, dan kom je nog maar eens terug. De volgende. Hij ah ja, dat is mij. Ah, jonge heer Pus, kom al, Jij komt je verband laten verversen, zeker. Yep. Tj, ja. Tja, dus, dat uh, is wel een nare wond, hè, Eddie. Hoe heb je dat ook alweer gedaan? Ah ja, bij het sporten. Wel, toevallig was het niet dezelfde nacht dat uh, jouw vriendinnetje verdwenen is? Onze schoonheidskoningin? Laura. Palmans. Uh, dat weet ik niet zeker niet meer. Ik denk het wel af. He. Toeval, de wereld hangt ervan aan elkaar. Voilà zie, je kunt er weer tegen. Je hebt nog chance gehad. Normaaliter wil ik, uh, moet ik, bij een dergelijke verwonding amputeren. Maar ik zal u geen been afwijzen, hoor. Het is maar 500 frank. De volgende. Meneer Drekmeijer, komt u binnen. Goeiedag, dokter Caligar. Maar uh, laat die mensen maar eerst voor, hoor. Zeg, Eddy Pus, Kan ik jou eventjes spreken, jongeman? Eh, uh, ja, zeker. Mijn naam is Drekmeijer. Ooit ben ik nog goed bevriend geweest met uw vader. Oh, ik weet wie dat je Ga ik in ons paard totaal niet uitstaan. Dat is onfortuinlijk, maar waar. Trek het u die aan, zal ik, moet ik er ook niet van weten. Hoe minder dat ik die lompe boer moet zien, Olever. Dat hoor ik graag. Hoe zo'n verstandige jongeman zo'n dwaze boertige vader kan hebben, dat is echt ongelooflijk. Weet je wat wij zouden moeten doen? Die lompe boer is een goede loerdraaien. Uh, wat denk je? Een oh, bangelijk idee. De dokter! Waar is de dokter? Hij moet snel komen! Ze hebben een het lijk gewond met de gracht. Het lijk van Widu naar Batus! En het lijk is dood! Batus! Dat heb je al gezegd. Ah ja.